Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer naar de podcast uit Volksmond. En vandaag zit ik hier weer met een fantastische Maya. Zeker, we zitten vandaag gezellig in een kamertje op een regenachtige dag. Het zal je waarschijnlijk ook wel op de achtergrond horen. Ja. Een beetje tikkend regen. Ja. Rustgevend noemen ze dat ook wel. Ja. Sommige, mensen, sommige mensen vinden het vooral vervelend. Maar vandaag zijn we niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Ja, lieve luisteraars. Vanavond hebben we een bijzonder verhaal. Zeker. Namelijk de Shinigami. Ja. Het is een verhaal dat komt uit Japan. Het komt voort uit Rakugo. En dat is hun manier van sprookjes vertellen. En dit is de eerste keer dat dit verhaal verteld wordt in het Nederlands. Zeker. En, en het is ook heel bijzonder. Want uh, ja, onze getalenteerde gastspreker... ...die heeft het, uh, het sprookje zelf vertaald uit het Japans. Ja. Met een beetje hulp van het woordenboek. Absoluut waar. En... Uh, ik heb delen genomen uit uh, een daadwerkelijke vertelling van dit populaire verhaal... ...en een deel van de geschreven tekst uh, gebruikt om zo tot een mooi Nederlands verhaal te komen. Boep uh, boep! Ja, zeker. Ja. En ik vind het een heel mooi moment om er gewoon keihard gewoon in te springen. Dus uh, take it away. Dit is het sprookje van de Shinigami. Vele dingen veranderen in de stromingen van de tijd... En toch zal de wereld van de goden altijd onveranderd blijven. In Japan verwijst het woord god naar wel 8 miljoen. Er zijn echter ook goden waar de mensen niet blij mee zijn. Zo heb je een god van de kou, een god van de armoede en een god van de pest. En ook een god van de dood. En dat laatste is wat mensen juist niet verwelkomen. Lievert, luister toch alsjeblieft. Er bestaat geen lui varken zoals jij. Sla je voor je hoofd en sterf! Oh, alsjeblieft zeg nee, dat nou nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Hij gaat weg. Het maakt niet uit wat ik wens, wat ik wil, want we kunnen het ons toch niet veroorloven. ben je! Schreef je weg en kom nooit meer terug. De man werd door zijn vrouw verdreven. Hij verliet het huis en voelde zich al zo verloren. Wat vreselijk! Ik sloeg mezelf voor mijn kop en stierf. Diep van binnen. Hoe ben ik ooit zo diep gezonken? Ik ben mijn inkomen kwijt en geld lenen is ook niet langer een optie. Ik hou niet meer van het leven. Ik zou nu kunnen sterven, maar zelfs dat maakt al geen verschil meer uit." En zo wandelde hij door de nacht, mijlen ver, in zichzelf gekeerd, terwijl de tijd om hem heen vervaagde. Het heeft geen zin om te blijven steken in deze ellende. Al zeven keer zat ik in de put en telkens ben ik er weer bovenop gekomen. Ik zal niet sterven voor ik rijk geleefd heb. De man stapte vastberaden verder totdat hij een geluid hoorde, achter de bomen. Wie, wie gaat daar? Laat jezelf zien! Het zal toch geen wild dier zijn? Er bewoog een gedaante, lang en bleek. Dun wit haar groeide op zijn hoofd, en hij was zo mager dat zijn ribben door zijn kimono heen te tellen waren. Hij droeg een paar elegante sandalen en leunde tegen een bamboestok. Een um, god van de dood? Wat doet de Shinigami hier? Zei de man verbaasd, terwijl hij zijn ogen over de gedaante heen liet glijden. Eh, bah... Dat is nou net weer mijn geluk. Toen ik hier kwam, kon ik nog wel sterven, maar ik had nooit gedacht dat mijn tijd zo snel zou komen. Je kon me nu zeker omleggen, of niet? De Shinigami keerde langzaam zijn blik in de richting van de man, maar zei niets. Luister, ik heb me bedacht en ik ben niet bereid om met je mee te komen. Dus als je geen wijsheden hebt om mij te vertellen, dan vertrek ik weer hoor. De man wilde zich net omkeren toen hij onderbroken werd door een zware ademhaling van de gedaante. De man twijfelde nog even, maar de Shinigami stond nu al recht voor zijn ogen. Wees maar niet bang. Het maakt niet uit hoeveel je wilt sterven. Menselijke wezens zullen nooit sterven als het hun tijd nog niet is. Dat weet ik, want ik kan leven zien. En wanneer ze eindigen. De Shinigami boog zich langzaam dichter naar de man toe en vertelde het hem met een sluwe glimlach. Is de persoon nog te redden, maar staat hij aan het hoofd, oh, dan is zijn leven al voorbij. De man slikte nerveus en knikte naar de Shinigami. Juist ja, maar... Als hij aan de voeten staat, onderbrak de Shinigami hem. en wat zijn dan deze magische woorden?" vroeg de man voorzichtig. Luister goed, ik vertel je deze woorden één keer en je moet beloven dat je ze nooit aan iemand anders zal leren. Ayaraka, Mokuren, Kiyoraisu, Tegere Pa! Na dit gehoord te hebben keerde de man terug naar huis. Hij verzon een alias voor zichzelf, nam een uithangbord en schreef daar zijn nieuwe naam op. De woorden, de dokter, die de meester van de dood is, waren van ver af te lezen en het duurde niet lang voordat de eerste klant al binnenkwam. Och dokter, helpt u mij alstublieft! smeekte de jonge vrouw die binnenkwam. Mijn man, hij is ineens zo vreselijk ziek geworden. Hij houdt onze familie overheid en ik ben niks zonder hem. De dokter besloot geen tijd te verspillen en ging direct op bezoek bij de zieke man. Hij liep zijn slaapkamer in en zag daar direct aan het voeteneinde een lange, bleke gedaante over de man gebogen. Laat mij een moment alleen met uw man, zei de dokter ernstig. Ik zal hem direct helpen. Zodra de vrouw de kamer verliet, sprak hij de magische woorden. Ayaraka, Mokuden, Kyuraisu, Tekeretsu no Pa! klapte twee keer in zijn handen en wachtte af. Na een paar seconden slaakte de god van de dood een akelige kreet en verdween. De zieke man opende langzaam zijn ogen en kleur keerde weer terug in zijn gezicht. Hij omhelste zijn vrouw, bedankte de dokter en betaalde hem gul voor zijn genezing. Het woord verspreidde zich snel en de dokter werd razend populair. De meeste mensen die door hem werden bezocht, genazen vrijwel onmiddellijk en een enkele keer dat hij een Shinigami aan het hoofd van het bed zag, zorgde hij ervoor dat de zieke pijnloos overleed. Oh, wat genoot hij van de reputatie om een levende god te zijn. Hij zette een mooi landhuis op en herenigde met zijn vrouw. Hij at en droeg elke dag wat hij maar wilde en zijn leven leek eindelijk de hemel te zijn waar hij van gedroomd had. Het geld dat hij verdiende gaf hij net zo snel uit als het binnenkwam. Maar het maakte hem allemaal niks meer uit. Hij was uiteindelijk gelukkig. Toen kreeg hij op een dag een verzoek van een van de rijkste mensen in Tokio, wat tijd Edo heette. Deze rijke man was er slecht aan toe, maar natuurlijk zou de wonderdokter hem kunnen redden van zijn ongeneesbare ziekte. Ze smeekte de dokter hem te genezen en beloofde hem een enorme beloning te geven. Zodra de dokter naar binnen liep, zonk de moed hem in de schoenen. Daar, aan het hoofd van het bed, stond een Shinigami. Zijn ogen glommen en hij lachte de dokter toe. Het spijt me, maar deze zieke kan ik niet meer helpen. Oh, mijn dokter, alstublieft, probeer dan toch iets. U kunt toch wel wat doen? Hoe graag ik ook zou willen. Dit is zelfs buiten mijn macht. Nee, man. zeg dat nou niet. Hij keek verslagen naar de Shinigami. Die nu zijn lange, dunne vingers uitstrekte richting de zieke man. Het spijt me om zoveel te vragen van u, dokter. Maar ik wil u bedanken met 5000 goudstukken. Als u hem redt, kunt u dan niks doen, dokter? Zelfs met 5000 goudstukken. Ik kan hem niet helpen als zijn tijd gekomen is. Nee, maar. En wat dacht u dan van 10.000? 10.000 goudstukken. Ik geef u alles. Alles, ik heb alles ervoor over om mijn baas weer te helpen. Als we van levensduur ook maar iets kunnen verlengen. Hij mag absoluut nu nog niet sterven, niet vandaag. Wauw, 10.000? Ja, 10.000. Tja. Hoe klinkt dat? Ik wil zijn levensduur best op een of andere manier verlengen. Elke manier. De man inspireerde de dokter en hij verzond ter plekke een list. Plaats vier handige jongens aan de hoeken van het bed terwijl de zieke slaapt. Oké. Okay. Zodra ik op mijn knieën sla draaien we hem om. Ja? We draaien zijn hoofd naar het voeteneinde en zijn voeten naar het hoofd. Oké, okay. ik ga de jongens uh, instructies geven daarvoor. Naarmate de nacht vordert, schitteren de ogen van de Shinigami op een ongebruikelijke manier. Hij kijkt toe hoe de zieke man lijdt en zijn laatste adem nadert. De tijd verstrijkt en de man krijgt langzaam een witte kleur. Hij ziet er moe uit en zijn ogen beginnen langzaam te sluiten. Het moment komt naderbij. Plotseling slaat de dokter op zijn knieën. De jongens tillen de zieke man op en draaien hem om in zijn bed. Hij spreekt de magische woorden uit. Ayaraka, En klapt twee keer in zijn handen. De god van de dood sprong op van verrassing. Hij deed een verwoede poging om de zieke man beet te grijpen. Maar hij verdween al, voor hij hem in zijn handen kreeg. De rijke man werd snel weer beter. En de dokter werd zoals beloofd rijkelijk beloond. Zijn fortuin was zo groot geworden, dat hij zich voor de rest van zijn leven geen zorgen meer hoefde te maken om zijn geld. Die avond hield hij een mooi groot feest. En hij at en dronkte wat hij maar kon. Ah, dat was een mooie list van mij. Ik ben de dood slim af geweest. Dat dacht je tenminste, zei een kille stem. Wat doe jij hier? schreeuwde de dokter, die verbaasd toekeek terwijl de lange dunne gedaante van de Shinigami verscheen vanuit het donker. Ik moet je wat laten zien, zei de Shinigami ernstig. Ik doe het niet graag, maar je zult me moeten volgen. De dokter kon niet anders dan gehoorzamen en volgde de Shinigami de donkere nacht in. Langzaam begonnen er om hun heen lichtpuntjes te verschijnen, meer en meer, totdat ze omringd waren door duizend brandende kaarsen. Dit is het leven van iedereen hier op aarde. Hier, kijk maar. Ha, ik heb gehoord dat mensenlevens vaak als kaarsen zijn, maar het zijn er wel heel veel. Kijk, dat is een hele korte. En daar, wauw, die is wel erg lang en inspirerend. En deze. Hij is kort en hij gaat bijna doven. Dat, zei de Shinigami, dat is jouw leven. Je leven is voorbij. Het lijkt er ook op dat er geen leven meer komt zodra nadat hij gedoofd is. Je zult snel sterven. Onmogelijk, riep de dokter uit. Hoe kan ik zo plotseling sterven? Ik ben niet eens zo oud. Nee, hey, alsjeblieft, is er niet iets wat ik kan doen? Ik, ik wil nog leven om van mijn rijkdom te kunnen genieten. Nou, als je voorzichtig bent, zou je je vlam kunnen overzetten naar een andere kaars, terwijl hij nog brandt. Maar, als je faalt, dan zul je sterven. Begrijp je dat? Jazeker, ja, zei de dokter en hij pakte zijn kaars zorgvuldig op. Het vlammetje doofde al bijna door de subtiele beweging. De vlam? Heel zorgvuldig nu. Kom op, niet over. Ik, ik kan het niet. Mijn handen, ze trillen helemaal. D dit gaat fout. En de dokter begon te huilen. De Shinigami grinnikt plagerig en merkt op. Je trilt als je Kappen nou, houd je mond! Zie je wel, hij is aan het doven. Hij gaat eruit. Je kan maar beter opschieten. Hij gaat al uit. Hij gaat uit. Zo uit. Zie je wel? Hij is gedoofd. En zo zijn we aan het einde gekomen. ...van weer een nieuwe aflevering vanuit de Volksmond. En bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. Wat dat vonden jullie van... Boom! We hebben het gedaan! Boom. Het oh. En. Um... het! Uh, en, Wat vonden jullie van dit verhaal? <laughs> Waar zat dat nou weer op? Ja, dat was even een geluidje. Dat moest ja. ik even maken. Het lijkt wel of er iets ingeknipt in is. Ja, dit, dit, nou, kijk, als je dus dat geluidje maakt... ...dan ja. heb je dat dus niet door dat er geknipt is. Dat is de truc. <laughs> dus er is nu ook gewoon niet geknipt. Ik maakte gewoon het geluidje om de illusie yeah. te creëren... Uh, ...dat er een knipje in het... Uh... Ik denk... dat dat... aan voor je werkt. En nu mag komen. En dat is uploaden, die handel. Yes. Maar om nog even het uh, verhaal te bespreken... Um, ik wil ten eerste even een compliment geven. Aan jezelf? Aan mezelf. Ja, dat is heel mooi. Omdat ik alles aan één stuk door... Uh, goed ja. heb ja, voorgelezen. Ja, geen, geen kuts heb moeten Nul maken. Fouten, Nul fouten. Keer, Shinigami. Ja. Shinigami. Ja. Komt aardig in de buurt. Ik vind uh, het allemaal is, uh... mooi. Dank okay. jullie wel, jongens, dat jullie stem hebben gegeven aan dit prachtige verhaal. Ja, graag gedaan. Ja. Ik, vond, ik vond het mooi. Ik vond het mooi. Ik vond het echt heel mooi. Ik vond, ik ik vond het vond, ook mooi. Ik vond het, uh, ik vond het krachtig. Ik vond het krachtig. Heeft het jullie gegrepen? Ik hoop dat het uh, de luisteraars het heeft, het thuis heeft, het net zoveel aanspakt. Het heeft mij gepakt. Echt met ja? die vieze handjes. Nou, laat die vieze dame je maar niet pakken hoor. S ja, echt bij mijn lurven gewoon oh. heeft het me gepakt. Nou, als die je bij je lurven heeft, dan ja? ben je dood. Oh, maar dat slaat op het verhaal. Op het <laughs> ja, dat slaat <laughs> absoluut op het verhaal. Ik kan ja. er beter opschieten. Want voor je het weet eindigt de podcast. Dat klopt. Nee, ja. dat, is, dat slaat ook een het verhaal, want dat is een beetje van die kaars, weet je wel. Oh, schiet op, anders dooft je vlam. Lieve ja. luisteraars, de kaars gaat doven. En hierbij blazen wij het verhaaltje uit.